Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10-ring Amsterdam-West richting Den Haag staat voor de Koentunnel een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Als het valt, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen.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 Kelder van de kroeg, waar de vaten rustig wachten, wie heeft toch. Geluid. En de gaten gaan niet dicht, wil geen mensen eraan geloven. Nou, ik heb nog niet naar de Zandvoortse zeven vandaag gekeken... maar volgens mij golft het goed, hoor. Nou en of. Ja, zeker. Uit het zuidwesten. Een lekker stormpje, dus dat betekent de hoge golven... op dit moment hier in Zandvoort. Je hoort in de dijk en als het golft, dan golft het goed. En daarmee is het 6.30 geworden. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Uh, de vaste items, zoals er zijn, rond de klok van half 4... De evenementenagenda. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk... Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, even een tussenstand bij het schaatsen. De 1500 meters momenteel aan de gang voor heren. Uh, momenteel uh, staat aan de leiding een groothuis... Uh, gevolgd door een Nederlander blokhuis. Hoeft... Oké, okay, nou het scheelt een kleine halve seconde tussen ja, die beiden. Met, dus... met, nog, met nog twee Nederlanders te gaan. Hè? Dus er zullen geheid weer wat medailles aankomen. Het zou toch niet weer 1, 2, 3 worden? Nou, nah, het zou toch ongelooflijk Je weet het maar nooit. Goed, aangeschoven is en omwille van de tijd hebben we je even tussendoor gezet. Maar niet, e met niet de nadruk op even. Rodes, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Uh, jij belde mij vanmorgen. Ik denk, wat heeft zij zich op de hals gehaald? En uh, zou je het graag uh, uh, even aan de luisteraars uh, begrijpelijk willen uitleggen? Want de luisteraars staan een groot evenement op stapel. Begin maar bij het begin. Ik begin bij het begin. Uh, nou ja, ik ben singer-songwriter en uh, via een vriendin uh, kwam ik op uh, een site terecht van uh, een organisatie Masterpiece. En dat is een stichting die uh, muziek en evenementen inzet om uh, nou ja, tegen de oorlogen en conflicten in, in gebieden voor de wereldvrede. En die uh, zijn nu bezig een uh, groot uh, concert of eigenlijk uh, in 60 landen in de wereld... Uh, op... 60? Okay. Om het evenementen te, te organiseren op Wereldvrededag uh, in september, de Internationale Dag van de Vrede. En daarvoor um, stimuleer ze dus muzikanten, artiesten om uh, nummers te schrijven over wereldvrede. En uh, daar wordt dan een winnaar uitgekozen, en die mag de act verzorgen in Istanbul. Uh, tijdens een groot concert waar internationale artiesten komen. Dus uh, als ik dat nou even goed uh, herleid... ben je nu druk bezig met een nummer aan het schrijven? Ja, ik heb een nummer al geschreven. Het voor... is al af? Het is al af. Together We Stand. Oké, okay, uh, hoe, hoe lang heeft dat geduurd voordat je dat op papier had? Uh, of viel het mee? Ik heb voor het eerst uh, heel erg geworsteld met de tekst. Uh, ja. heb, mijn hele dag heb ik daar en toe aan gezeten om het echt uh, te, te, te schrappen. en te. Ja, luisteraars... Wie... Maar uiteindelijk uh, heb ik in een week geschreven, zeg maar. Oké, okay. over... nou, de luisteraars weten, die jou kennen... Uh, die stek je veel eigen werk... Uh, ...eigen teksten schrijft en eigen cd's uitbrengt. Ja. Dus voor die mensen is dat helemaal bekend. Maar voor anderen, je bent <laughs> voornamelijk bekend... ...door het schrijven van je eigen teksten. Ja. Dus dat is ja. ook je... En muziek. En je muziek. Okay. Ja. Uh, in de aankondiging wordt er gesproken... ...Music Above Fighting. Ja. Is dat het, is dat het, het overkoepelende uh, titel... ...voor al die concerten in die 60 ja. landen? Ja. Music Above Fighting, ja. En ik las iets over een flashmob. Nou mag je de luisteraars even uitleggen <laughs> wat een flashmob is. Een flashmob is uh, dat op een openbare plek... heel veel mensen bij elkaar komen en iets gezamenlijks doen. Dus je ziet vaak uh, ook op YouTube films van uh, ineens op een station... dat ineens mensen allemaal hetzelfde dansje uitvoeren... of in een supermarkt of op Schiphol. Uh, dus, dat is het idee van een flashmob. En um, bij het liedje, wat dus 28 februari online moet staan... dus dat is over twee weken... Uh, moet een videoclip bijkomen. Nou, het liedje gaat over uiteindelijk... dat uh, met z'n allen kunnen we uh, ook gewoon uh, oorlog bestrijden... door onze krachten te bundelen. Dus vandaar de titel Together We Stand. Um, en toen kwam ineens het idee van... Wow, wauw, het zou het gaaf zijn om een groot uh, wereldvrede teken... Uh, yeah. neer te zetten met honderden mensen. Dus nou ja, ik probeerde eigenlijk een, een eenvoudig idee voor de clip te bedenken... Maar <laughs> Ik bleef bij die flashmob steken. Ik denk dat is gewoon gaaf. Ja, maar en, dat, uh, en dat moet van de grond komen. Is dat moet dus van de grond komen. En op welke datum moet dat gaan gebeuren? Zondag 23 februari. Zondag 23? Om 4 uur. Om 4 uur. Waar? Ter hoogte van Plazant, nummer 17. Plazant, nummer 17. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Je hebt al iets, iets gezegd over een vredesteken. Ja, dus, uh, dus er wordt gewoon in de zand een groot vredesteken getekend uh, waar de mensen in moeten staan. Uh, het liefst uh, zou mooi zijn als iedereen toch iets, iets wits kan aantrekken en een rood detail. Bovenkleding wit ja. en een rood detail. Dus Dat... een, uh, een rode ballon, een rode paraplu, uh, rode, rode pet. Of... cap. Ja. ja. Oké. Okay. En moet dat je, geeft moet je, nog meer eenheid. Kunnen de de zich daar van tevoren voor opgeven? Of moeten, is, is het de bedoeling dat ze gewoon spontaan naar na na de plek ter hoogte van Plassant komen? Uh, nou, het zou fijn zijn als de mensen via Facebook. Ik heb een event aangemaakt. Dus als mensen zich aanmelden via die uh, Flashmob voor Masterpiece event op Facebook. Uh, dat verstond ik niet goed. Kan je dat nog één keer herhalen? Uh, Flashmob voor Masterpiece. Ja. En dan Peace van Vrede? g e a P-E-A-C-E. -A -A. C uh, dan heb ik een beetje een idee hoeveel mensen er komen. Maar het is inderdaad uh, prima als, als uh, mensen ook uit zichzelf komen. Maar goed, ik moet natuurlijk wel de politie en de reddingsbrigade inschakelen. Mocht het helemaal uit de hand lopen. <laughs> ja, want het is, niet, het is niet even 1, 2, 3 en uh, voor elkaar. Dus het zou mooi zijn als mensen zich van tevoren aanmelden ja. via je, die Facebookpagina. Ja. Hoe was de naam ook alweer? Flashmob voor Masterpiece. Oké, okay, en het gaat dan allemaal gebeuren op 28 februari. 23 februari. 3, of, sorry, ik ja, kan, mijn, week kan mijn eigen handschrift niet lezen. Ja, 23, vo volgende, volgende week zondag, zondag al. Om, dus. Ja, om vier uur. Dus ik heb nog een week de tijd. En een week geleden heb je, de vorige week heb je het lied geschreven. Ja. Nu nog een week te gaan voor die fleshmop. Ja. Dus je hebt jezelf weer geweldig onder druk gezet. Ja, behoorlijk. Wat dacht je? Doe het gewoon? <laughs> ja, ik denk het is nu of nooit. Ik kan het ook niet doen. En dan gaat deze kans misschien voorbij. Ja. En ik kan gewoon uh, nu schieten. En dan hopen dat het raak is. En dat het allemaal lukt. Nou, dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik mijn best heb gedaan. Ja. En uh, ja anders laat ik deze kans voorbij gaan. Het is gewoon een gouden nee, kans. Nee, dus, daar, uh, daar, daar wil ja. ik even, even niet aan denken. Want dit moet gewoon vlagen. Uh, <laughs> dat zou, zou geweldig zijn. ja Het zou mooi zijn als ik uh, bijvoorbeeld een uh, school kan mobiliseren. Als ze gewoon een paar klassen... Dan heb je al meteen... Uh, nou, wij spreken 100 kinderen. Dat zou ook al heel mooi zijn. Goed. Dus, dus ik zou nog ik zou even uh, dus een briefje naar de scholen ja, doen. Ja, ik ga aankomende weken uh, met mijn team... Waar uh, bemoei ik me nou weer mee? He? Ik bemoei <laughs> me <dit>. Ongelooflijk. <laughs> ja. hartstikke leuk evenement voor kinderen. Kinderen voor wereldvrede. Ja. Ik bedoel, die, die associatie kan ik ook heel gauw leggen. Ja. Dat zou mooi zijn. Dan, ja, dat zou heel mooi zijn. Dan heb je een heleboel in één keer. Ja. Geweldig. En het kan vanaf Bouwers dus kan het gewoon gefilmd worden van bovenaf. Dus het is helemaal, allemaal voor mijn deur. Helemaal perfect. Super. Ja. Liefst opgeven van tevoren. Ja. ja. Uh, Flashmop, ik ben daar zo slecht in. Flashmop. Voor masterpiece. masterpiece. Ja. Het nummer wat je geschreven hebt, Together We Stand. We kunnen helaas niet uh, draaien nu. Nee, het moet nog opgenomen worden. Het moet nog opgenomen worden. Ja. We wensen je erg veel succes met dit initiatief. Ja, dankjewel. En het zou geweldig zijn als die Flashmop. <laughs> Ja, dat vind je makkelijk met een mop. Ik vind dat zo geweldig, geweldig. Maar weet je wat het in de Gronings betekent? Flesje mop? Nee, geen idee. Willen we dat weten? Maar, de, de. Ja, ik, wel. ja? Ik, okay. ik zeg het wel eens tegen mijn vrouw. Uh, Douw me de heet mop. Oh kijk, <laughs> Geef me de fles ja. even Maar goed, flashmob <laughs> is iets anders ik En dan hoop, mop met een B ja, Ik hoop echt ja. dat het een groot succes wordt uh, Ja, dankjewel Niks Dankjewel vergeten. voor deze tijd nee, om... Haal ons op de hoogte over de verloop En uh, wellicht dat we dan de, op de videoclip kunnen terugzien Ja, 28 februari Geweld, 4, yes. uur, 4 uur was het toch? Uh, 23 februari, 4 uur is de flashmob oh, Ja En 28 februari staat het online ja. En dan vanaf april uh, kunnen mensen stemmen Okay. Dus dan uh, gaat de jury... Uh... Ja, ik zien we in april deze TV weer even terug. Ja. En uh, spreek, kijken we kijken even terug naar de flashmob. En we kijken even vooruit hoe mensen kunnen gaan stemmen. Geweldig. Zandvoort zal je steunen. Yes, dankjewel. Oké. Okay. <laughs> dankjewel, Cathy. En heel veel uh, succes, hè. Dankjewel. Oké. Okay. We Hier is de nieuwe met de Jims. En die heet Jean C. Mon avenir, ma vie, pardonne-moi. Ce visage inexpressif rempli de tristesse. De nombreuses fois, j'ai dû te mentir. Ou me mettre dans la peau d'un autre. Des kilomètres entre la parole et l'acteur. T'as fini par voir mon petit jeu d'acteur. Mais laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer, c'est dans ces moments que je me dis que je vais changer, changer, changer, changer. je vais changer. Mes envies, mes désirs, mes plaisirs, ont pris le dessus sur ma vie de famille, jusqu'à m'en détourner, l'argent détruit, le cœur d'autrui. Je ne peux dissocier l'ennemi de la vie. Tant pis, je ne veux pas te faire empire, je préfère ton sourire dans un trou de souris. Mais laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois je fais des choses que je comprends pas. Je me dis que je vais changer, changer. changer. Je vais changer, chancer, changer. Ainsi <musique> dans le noir. Occupé à compter mes défauts au fin fond du couloir, accroché à un atome d'espoir, assis dans le noir, occupé à compter mes défauts au fin fond du couloir, accroché à Anna. change En de Sound of Music van CFM kan je niet alleen in de eten horen... en op de kabel, maar ook via internet. Ga gewoon even naar onze nieuwe gelanceerde website www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En dan kan je meekijken mee in de studio van ZFM. En tegelijkertijd luisteren naar het radiogeluid van jouw Zandvoortse omroep. ZFM Zandvoort met z'n juist Dayton. En dat was de Sound of Music. Nou, voordat we het over de 30 van Zandvoort gaan hebben... gaan we het nog even over voetbal hebben. Voetbal? Want, ja, de Veteranen 1. Ze oh. spelen vandaag uit... Tegen Overbos, dat is de grote concurrent. Zo me, noemen ze dat. Ik bereid me vast voor op een handbal uh, tussenstand. Ze staan 0-1 voor. Oké, okay, de heren van veteran 1. En uh, Simon Sebrechts is degene die het uh, doelpunt gescoord heeft. Goed, we, we hebben reeds veel inschrijvingen uh, ontvangen. Uh, voor het wandelevenement van de 30 van Zandvoort. op 29 maart aanstaande. En momenteel hebben zich al ruim 2000 deelnemers ingeschreven voor het wandelevenement. De 30 van Zandvoort. Dit zijn er ruim 200 meer dan vorig jaar mede in een rond deze tijd. De inschrijving is nog geopend tot en met 16 maart. De 30 van Zandvoort vindt zoals gezegd dit jaar plaats op zaterdag 29 maart voor de vierde keer. Het wandelevenement heeft inmiddels een vaste plek gekregen op de va vaderlandse wandelkalender. De meest afwisselende wandeltocht van Nederland is erg geliefd gezien de huidige cijfers. Er staan al 2000 wandelaars ingeschreven en de deelnemers komen uit alle hoeken van het land. Het evenement wordt door veel wandelaars gezien als de perfecte voorbereiding op een vierdaagse. Dit is ten eerste te danken aan de afstand over 30 kilometer. Een mooie trainingsafstand op weg naar een langere afstand die vaak bij een vierdaagse wordt gelopen. Ten tweede is, het moment, is dit moment in het jaar ook ideaal omdat alle vierdaagsen dan nog op het programma staan... Maar het is natuurlijk een geweldig evenement... ook voor de Zandvoort en de Zandvoortse ondernemers... om zich te, op 29 maart te profileren. Gaat CFM nog wat doen op 29 maart? Ja, we zijn erbij toch? Wij zijn erbij, hè? We zijn erbij, jawel. Live oh, vanuit de Haltestraat Café 4. Daar zijn wij. Oké, okay, helemaal Daar op. zitten we op het terras... en dan gaan we uiteraard de diverse wandelaars verder spreken. Wat ze daarvan vinden en zo... en hoe ze Stand voor vinden. Het is al elk jaar weer een geweldig evenement... wat we zeker niet mogen gaan missen... En hier is Tomaar en is dit alles wat er is? Ja. Nah. ...van de Veteranen Eens... ...spelen vandaag uit tegen de concurrenten... De ...grontenconcurrent Overbos uit Hoofddorp. 0-1 is daar de ruststand. Het is inmiddels half uur geworden. Tijd voor de evenementenagenda, Albert-Jan. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, We beginnen met vanavond. Vanavond gaan we dansen. En wel in Theater De Krocht... ...onder leiding van danscentrum Rob Dolderman. En dat begint allemaal om half negen. Dus een dansavond in Theater De Krocht... ...onder leiding van danscentrum Rob Dolderman. En dat begint om half negen... Gaan we naar de morgen? Heerlijk rommelen tijdens de Rommelmarkt in Theater de Krocht. En dat begint allemaal s'morgens om 10 tot 4 uur. Dus morgen een hele dag lekker rommelen in Theater de Krocht van 10 tot 4 uur smiddags. En zoals reeds eerder aangekondigd, morgen ook weer tijd voor het Classic Concert. En dan heb ik het over het Hooglands Ensemble Protestantse Kerk. En dat begint allemaal om 3 uur. Hebt u dan zin in lekker ongedwongen jazz en een biertje en een hapje en een drankje erbij? Dan bent u vanaf 4 uur morgen van harte welkom in het Wapen van Zandvoort. Maar daar treedt op onze enige echte eigen Zandvoortse saxofonist Adam Spoor. En wilt u, en dat hebt u van het weer om half drie al begrepen... morgen wordt het een heerlijke dag om lekker te gaan wandelen... 10.000 stappenwandeling en het verzamelpunt is Anytime de Oude Halt aan de Vondellaan. En dat begint allemaal om tien uur morgenochtend. Dus heerlijk lekker een frisse neus halen tijdens de 10.000 stappenwandeling... Bij, bij Anytime de Oude Halt, Vondellaan en het begint allemaal om tien uur... Dan maken we een stapje naar de 22e... en dan hebben ze tijd voor Soul Show. Heerlijke 60-70-jarige soulmuziek. En dat is allemaal Café Keur aan de Zeestraat. En dat begint allemaal om 8 uur. 22 uh, februari, Soul Show in Café Keur. Aanvang 8 uur. En ook de 22e is het de tijd voor de vierde circuit Short Rally. En dat is allemaal uh, een race gebeuren op het circuitpark Zandvoort. En daarvoor zal voor ons aanwezig zijn Willem van Densen... en die zal daar verslag van doen... En zoals gezegd, de 22e begint ook de Kids Adventure Week en de kick-off is bij het VVV Zandvoort. Kijk voor meer informatie op www.kidsadventureweek.nl, www.kidsadventureweek.nl. En zoals ook al gemeld in de tijdens de voorjaarsvakantie vele activiteiten in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zowel voor kinderen als voor ouderen. Kijk daarvoor even op www.np-zuidkennemerland.nl, www.np-zuidkennemerland.nl. Tot zover. En wil je de evenementen nalezen? Dan ga je gewoon even naar internet. Naar www.zfmzandvoort.nl Of kijk op dit tv. Kanaal 40, digitaal of analoog 45. Zfm TV met 24 uur per dag. De laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook de agenda met de evenementen daarin. Deze blaadrijen speciaal voor de KNRM in Zandvoort. En natuurlijk ook voor de Redditsbigade. Ja, wel toepasselijke plaat voor ze. Hier is SOS van Oliver Chittem. -Jan, jij bent het uh, ijshockey en het schaatsen aan het volgen... tijdens uh, de Olympische Spelen natuurlijk. Ja, kan je een uh, tussenstandje uh, geven? Nou, ik was het even kwijt, maar ja? voor zover ik uh, het nog gevolgd heb... hebben we nog steeds uh, op dit moment uh, de tussenstand... één groothuis en twee blokhuizen. Dus we hebben twee medailles binnen, we hebben nog twee te gaan. En daarom zijn natuurlijk Mark Tuitert en meneer Verweij. Dus we zijn er nog niet. Het ijshockey, geweldig. Ja. Het, is, het is één grote matpartij. Oh, jee? En, uh, dat hoort bij ijshockey. Maar goed, uh, ze hebben zich weer hervonden... En uh, momenteel staat het 2-1 voor. Amerika. Oké, okay, Amerika staat dus voor op de Russen. Jep. Maar nou, met... dat hadden ze niet verwacht. Er is, volgens net, mij. Weer, er is net weer een uh, van de Amerikanen op de strafbank. Dus we krijgen nu powerplay van, uh, van de Russen. Dus uh, ja, goed. Ik hou je op de hoogte en ik hou me hart vast. Oké, okay, wil je luisteren naar CFM en kijken in de studio aan de tolweg Tina? Ga dan naar wwwcfm lifenl CFM-life.nl. CFM-life.nl. Dat was hem weer, hè, he. de pizzaplaat van vandaag. De pizzaplaat op uh, CFM Stalford. Nogmaals een hele hele middag. Welkom bij Stondvoet op Zaterdag. Jorde, Eros Ramazotti. Ja, we gaan eerst even naar de Olympische Spelen. Want Mark Tuitert heeft juist zijn rit gereden. Ja, we zijn, nou, al... we zijn al oudje, oudje, oudje. oudje, oudje. Nou, maar het venijn zat hem in de staart. Ja, dat dacht Geweldig. ik. Dat dacht ik. T momenteel Tuitert op 1. Gevolgd door uh, Groothuis op 2. En uh, Blokhuis op 3. Nog, met nog één Nederlander te gaan. Uh, uh, ja, je zou bijna zeggen van... Uh, zout weer goud, bult en zilver, oh, goud, zilver... We kunnen het alleen worden. maar hopen, obbert Ja, we kunnen het alleen maar hopen. Ja, en dan het uh, ijshockey, En net 2 en voor voor uh, Amerika. Is er is verandering in gekomen. Hè? Ja, maar ging er voor, ja, ik hoop dat dit een herhaling is, uh, luisteraars. Want uh, het is namelijk zo... Uh, wij, uh, het is inmiddels 2-2 geworden. Want er zat uh, één Amerikaan op de strafbank. En de Russen profiteren daar natuurlijk weer van. Dus het was 2-2. Dus uh, ik hou u op de hoogte... Er moet nog iets van 14 minuten in de derde periode. Dus het uh, kan nog van alle kanten op. Maar ja, je ziet het vaak in een poolwedstrijd. Twee uh, ja, gedoodverde favorieten eindigt vaak in een gelijkspel. En dan komen ze elkaar weer tegen in de finale. Dat zou voor het ijshockey iets geweldigs zijn tijdens de Olympische Spelen. Oké, okay, je hebt het net uh, al gemeld in de evenementagenda. Morgen weer een concert van Classic Concerts. Ja, ik kom er toch even terug, luisteraars. Want uh, de klassiek liefhebbers onder ons, het is echt een aanrader. Want in het kader nogmaals van het Kerkpleinconcert van Stichting Classic Concerts. zal het Hooglands Ensemble morgen een concert verzorgen in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein. Uh, uh, het ensemble bestaat uit Sunny de Jong op fluit. Rosamond Zichterman op viool. Nuno Malayuara op altviool. en Ruud Meester op cello. Ze zullen werken spelen van Bach, Beethoven en Mozart. En het Hooglands Ensemble is ontstaan in het voorjaar van 2012. De leden van dit professionele ensemble zijn al een zeer gepassioneerde muzici die kamermuziek een warm hart toedragen. Naast de prachtige stukken die geschreven zijn voor fluit, altviool en cello... zoekt het Hooglands Ensemble afhankelijk van het programma steeds naar nieuwe mogelijkheden om kamermuziek ten gehore te brengen... en daar andere muzici voor aan te trekken. Zo is in het voorjaar van 2013 violiste Rosemond Zichterman... toegevoegd aan dit ensemble. Dus nogmaals klassiek liefhebbers, met name van Kamer, Kamerklassiek. Morgen prachtige stukken van Bach, Beethoven en Mozart. Dus ik zou u aanraden om daar naartoe te gaan. Dus zover de Classic Concerts. Ja, wat zou je doen? Nou, gewoon daarheen gaan, hè? Ja, dat antwoord is heel duidelijk. Hier is Marco Bosato samen met Ali B. En wat zou je doen? Zal er nooit meer een morgen zijn? Hoe zou je het vinden als je dagen vol te zijn? Je bent zo jong en klein, het doet enorm pijn. Het hartje van een kind het is zo breekbaar als bos lijn. Neem nou de tijd om dit even te horen, want als wij niks doen, dan is dus hun leven verloren. Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven, en ze kunnen nog zoveel op deze wereld beleven. Kom, we geven ze een kans, en bieden ze hulp. Hou je kopje omhoog, en kruip niet in je schuld. Steek de handen in elkaar, want de staan we sterk. Nee, we kijken niet toe, we gaan alles het werk, wat we doen? Ik in Pakistan. Zou ik spreken bij degene die de macht had? En yo, hoe erg zou het zijn op de Balkan? De meeste mensen die stappen er geen val van. Congo, Kosovo en Pakistan. Sierra Leone, Sudan en Afghanistan. Eritrea en natuurlijk geen hier. Het is oorlog van hier tot aan Bosnië. Zou je hart zich weer vullen met vuur? Van de eeuwig de bevrijd. Ik je niet meer benauwd naar de klok aan de muur. Kan je los uit de greep van de tijd? We verbannen de dromen na morgen en later. Maar doet het je stiekem geen pijn? Dat je dan pas gaat doen wat?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 See the Manhattan, and Johannesburg. How it's been the Balkan. The most in the people Kosovo, and Pakistan, Sierra Leone, Sudan, and Afghanistan, Ethiopia, and Cuba, and Haiti, and is all of Voor applaudisseren? Ja, natuurlijk. Wat? Ja, daar ja, krijg gewoon een beetje gelijk in. Een Canadees heeft de Nederlanders voorbij gereden in de afgelopen race. En hij luistert naar, naar Morrison met één, en dan kan ik niet goed zien, 45, nog wat. Dus een Canadees op één, gevolgd, door, en dan hebben we dus natuurlijk uh, Mark Tuitert, Tuitert en uh, Stefan Groothuis. Uh, Stefan Groothuis. Zo ziet het de uh, 1, 2, 3, en tot op dit moment uit. Oké, okay, nou, zoals gebruikelijk mag jij de volgende plaat weer... professioneel gaan aankondigen. Ja, uh, we gaan naar Spanje. En uh, de, de titel is, uh, wil zoveel zeggen... als de eerste dag van de rest van mijn leven. El Primaria, Dia de Resto de Mi Vida. En u luistert naar de band La Oreja de Van Gogh... wat zoveel wil zeggen als het oor van Van Gogh. Ja, ja, daarom waak ik me er nou niet aan, albert <tied> Dankjewel. Wel lekkere muziek, hoor, trouwens. Que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que What? Nou, we hebben het er nog helemaal niet over gehad vandaag, Robert-Jan. Gisteren was het Valentijnsdag. Ja, dat is onze... Je weet wel, hè? Je weet wel wat je dan moet doen. Ja, je moet vandaag rozen kopen. Dat is natuurlijk goedkoper. Ja, dat is... <lacht> <lacht> dat is ja <van> <lacht> Ja, maar... <lacht> dat hoort er ook weer niet bij, hè? Je moet wel gewoon lekker uh, meedoen met uh, Valentijnsdag. Tuurlijk. En is het ook tijd voor de Love Games? Ja. En dat brengt ons bij de laatste plaats al vlak voor 4 uur. Hier is Level 42. Graag tot zo.